De hele sportencompetitie heeft vandaag het podcast tussen de belangrijkste en ook vollebal. Heren eerste klasse I, regio West en heren tweede klasse E, regio Oost. Wij kunnen nog kampioen worden. Dit is seizoen 7, aflevering 5 van Kroniek van de Kampioenschap. Met Koer de Keijzer en Bouke Smit. Dat ben ik. Ja, hé. Hoe gaat het met jou als mens? Oh, nou, ik heb vandaag mijn auto naar de APK gebracht. Interessant. Zo, zo als of je een ML gooit, hè? Jezus. Oh ja, oh praat ja. me niet over auto's. Ja. Maar vertel, wat was de schade? Eh uh, het was eh uh, ik heb hier de rekening voor liggen. Ehm uh, mm, bij elkaar €660. Euro. Nou ja, ik ik kan hem toppen. Eh uh, Ja. Yeah, sorry. Uh, ja, sorry. Eh Ja. Onze onze grote auto die uh, ehm yeah. Ja die begon een beetje minder lekker te lopen enzo en zo. die maakte een beetje een ratelend geluid. Dus eh oh, yeah. uh, wij naar de garage en toen hebben ze eerst een stel dinges van de nokkenas, weet ik van wat het is, vervangen eh <laughs> uh, 200 euro. Ja. Yeah. Dat was het niet. Oh. Eh uh, want toen kwam het motorlampje weer terug. Dus eh uh, toen zei hij van nou, hè, het is waarschijnlijk je nokken of uh, je distributieketting. Ehm mm um, maar je kan hem wel even doorrijden want dat gaat gewoon langzaam. Nou. Ja. Eh uh, 2 weken later die hele auto functioneert niet meer. Die komt die loopt op twee cilinders ofzo en die komt nauwelijks thuis. En hij zegt zo: "Nou, misschien is het verstandig om er maar even niet in te rijden. Eh uh, we komen hem wel ophalen." Oké. Okay. Ehm um, nou ja, bleek dus de distributieriem te zijn die eentje verschoven was. Eh uh, en die moest vervangen worden eh ik geloof 1200 euro ofzo. Oh. Dus eh uh, en daarvoor hadden we al een APK met vier banden en en nog wat dingen gehad. Eh uh, Oké, okay, uh, ja. Wat was het 1400 ofzo? Eh uh, ja. dit is eh uh, uh, uh, ik win, sorry. Ja, gefeliciteerd. Nee. Ja, je koopt er geen nieuwe voor hè, dat is het dat. Dat is het kutten. Ja, ik ja. zei ook tegen hem van ja, denk je dat we nog wel een tijdje door kunnen rijden, want uh, ja, ik koop er geen nieuwe voor, maar als ik dit erin ga pompen, wil ik dat hij ook nog wel even Ja. rijdt. Hoeveel kilometers zat erop? Ja, 20 denk ik of 21. Ja, precies ja. Ja. Dus maar zij eh uh, ja, eh eh uh, dat kan wel. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Maar jouw is relatief nieuw, toch? Nou, die is van 2000. Wat is het ook weer? 15. 2015 en dat is een ja. Toyota Auris. Auris. Ja. ja. Met toch een uh, goede dikke 3 ton op de tellen. Oh, 3 ton al. Zo. Ja. Dan ja, rij ik rijden met een er Nijmegen hè, en dan gaat het hard. Daar gaat het wel hard ja. Ja. Ja. Ja, dat eh uh, dat slijt de auto's. Ja, precies. Nou ja, goed. Maar, nou, maar het was ook een, het zal ook weer een beurt zijn. Eigenlijk eigenlijk viel het nog wel mee. Ja. Deze dit jaar zijn gehad een beurt, dat is vaak 3.400 euro of zo. Ja, 3. Ja. En en en dan nog wat kleine dingetjes erbij, dat ja. zit je zo in de 600. Nee. Ja. Ja, nee, en precies, dus dat de de beurt en dan de bougies vervangen, dat was het belangrijkste eigenlijk. Oh. Nou ja, ja wat eh uh, wat gepoetsen en remmen. Ja, dat viel eigenlijk wel mee ook. Hè? Ja. Maar toch, hè? Ja, het is toch weer geld. Ja. Hè? Ja. En ik kreeg een eh uh, leef fiets mee. <laughs> een leef fiets. Ja, vorig jaar kreeg ik nog gewoon een auto mee en dat daar kost ja. nu geld. Ik dacht van pak het ga ik ga ik ga, ik ga geld eh uh, betalen om om zo'n auto, auto te lenen. Ja. Dus het was een elektrisch fiets ja. naar mijn eigen regenhuis. Ja. Maar het was takken koud. Dus ja. het <laughs> ding is dat het helemaal pijn. Dat ik ben ik ben niet gewend op op een elektrisch fiets te rijden. Dus ik, Dus je gaat gewoon 25 km/u. Ja, het is best hard. Ja. Terwijl je er zelf eigenlijk niks doet. Hè? Eh? Dus wacht even. Vingerswerk, toch wel vernikkeld. Ja, jij bent vol eh uh, fatbike mode gegaan eh. Uh. Ja, ik dacht uh, het was het sportstand mooi standje 12, gewoon gas. Ja. Precisie. Ja. ja. Akkoord. Ja. Hallo. Nou ja, ik had dus wel een eh uh, leenauto. Ehm um, ja. en dat was ook wel handig. Eh uh, maar dat was een eh uh, een Kia uh, Venga of Benga hè uh, <laughs> van de Benga Boys. Ja. Ehm Ja. Dat was voor wat het was. Echt wel een hele degelijke auto. Ik vond dat echt T. wel lekker rijden. Ik zeg hem niet van Kia Venga. Hij, hij zegt het is niet zo mooie auto. Maar hij is best voor hoe groot hij is, best ruim aan de binnenkant en hij rijdt gewoon best wel lekker. Oh ja. Dat eh uh, ja, een mooie auto. Ik he. zou als ik iets nieuws moest overwegen, dan zou ik Kia zeker op mijn lijstje zetten. Moet ik ja, wel wow. zeggen met met de ervaring die ik er nu mee heb. Hm. Ook een eh navigatiesysteem wat gewoon snel en goed werkte en zo. Oh, ja. Dat is heel gek. Dus Kia. Kia. Nou, eh uh, als je een sponsor hebt, weet dus op. Ulubako, ja. Ja. Over sponsors spraken trouwens. Ja. Ik wou het even met jou hebben over eh uh, dus nieuwe sponsor of oude sponsor, blijkbaar is het altijd tijdje een ding van eh uh, Eredivisie Beach. Ja. Eh yeah. uh, die worden gesponsord door Robijn, het wasmerk. Oké. Okay. En ehm um, ja, die je hebben dus eh uh, zo'n mascotte hè, zo'n zo'n schattig beertje, yeah. weet je wel? Dat was vroeg in de reclamesondes gebe misschien nog steeds wel. Allez, nu zag ik een foto van eh uh, Robijn, Robijntje <laughs> bij eh yeah. uh, een podium van een eh uh, Eredivisie Beach uh, evenement. Hij is nu soort van buff beer in een beach pak. Wat ziet er niet uit? Yeah. Ik vind het doodeng. Ik ik vind het eigenlijk best wel scary. Ik zet dan een foto in de show notes, want maar ja, ik al als je zou zeggen van als je als je deze uit de foto pakt en je zet hem gewoon in de ghetto neer, dan dan is het gewoon iemand die gearresteerd wordt. Want hij heeft helemaal komen hoog. Ja, het is ik weet geen speed in wel scot als ik vind het doodeng. Ja, ik vind ook niet. En dan op de achtergrond zie je wie die echt moet zijn uit de reclame. Dus Oh ja, precies ja. Ja. Ja, het is gewoon zo'n zo'n Het is een schattig. Teddybeer. Het moeten schattig beertjes zijn toch? Ja. Maar ja. nee hoor, bij Eredivisie Beach is het eh uh... Nee, misschien kan hij heel goed volleyballen. Hij heeft vier vingers, ja. dus ik weet niet heeft dat invloed op tippen. G.D., maar met zo'n oh. klauw kan je in ieder geval wel lekker uh, lekker blokje zetten. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> Dodeng. Dodeng. Dit eh uh, Robin Je hoeft ons niet te sponsoren. Eh uh, nee. We... Nee. Ik ik denk dat het sponseren een beetje ook minder leuk wordt met een met een shotje eropbij ofzo. Ja, ik wil dat... niet in elkaar geslagen worden door een Teddybeer. <laughs> ja. Heb je heb je nog wat gehoord van de Pallenkoo? Nee, ook nog niet. Hey, oh, nee, wij geen... zijn zo bekend, we dachten dat het wel daar uitzende. Geen komen. Uh, geen gebiedsverbod gekregen van de Pallenkoo. <laughs> je laatste week in het speelterrein gespeeld met Steff. Oké. Okay. Bij ja. de Pannacudo. Ja, ja, dat is gewoon een speeltuin. Ja. Daar kan je gewoon in. Dat deden we bij de vorige eigenaar ook gewoon. Dat kan gewoon. Lekker. Maar ik ben niet er binnen gegaan. Goed zo. Ja. Geen Pannacook gegeten. <laughs> nee. Mooi. Yes. Uh, excuse de rectificaties. Uh, ik vroeg me af hoe die sporthalken weer heten waar de scheidingswanten dicht op het veld staat. Ja. Dat uh, is een omgebouwde schuur. Dat is een Culemborg face is shot eh uh, speelt daar. Ik dacht ehm uh, dat het bij de duurste was, maar het is een kilo borg. Oké, okay. bedankt Anouk die eh uh, die, die wist dat. het nog. Ja. Oké. Okay. Dank ze Anie. Ja. En dan hebben we nog wat eh uh, ingekomen stukken. Mm Hoe? -hmm. Thijs Jan, die eh uh, ja. onze grote vriend. Ehm ja. um, die zag op de eerste stories van Switch dames 5 the side httpbs.double.slash/volleyball-statistieken.nl <laughs> Ja. Ja, en dat is een verbeterde variant van de site die hij eh uh, ooit opgezet heeft. Eh ja. uh, Tijsjan. In ieder geval vergelijkbaar, ja. Oh ja, op vergelijkbaar inderdaad. Ja. Misschien iets meer up to date, want volgens mij doet Tijsjan niet zoveel meer aan ze probeerseltjes. Nee. Ja, heb jij eh uh, iets iets in de achtergrond eh uh, daarvan gevonden? Ja, ik <laughs> Sorry, ik, vraag, ik heb eh weet je te googelen. Toevallig. Ah, uh, <laughs> ja, ja, ja. Eh ja. uh, dit wordt gemaakt door ene Tijs Vouders. Eén huh? een ja, Tijs, dat is volgens een een GitHub uh, account. Hm. Eh uh, waar die hier volleybal of uh, ge gehost wordt. Eh uh, en toen dacht ik ja, dan moet het ook wel volleyballen zijn. Eh uh, blijkbaar is die libero bij Orion Herivier in uh, Doetinchem. Oké. Okay. Dus eh ja. uh, shout out eh uh, Tijs. Uh, ja, ik ga je wel noemen ergens, dus dan eh uh, als gij je jezelf googelt, dan kom je jezelf nog wel tegen. Je Ja, eh um, ja, uh, ik vond het best wel een fijne site. Oké. Okay. Eh uh, ja, de vraag is eigenlijk we moeten we hem ook gaan ehm uh, implementeren. Implementeren in onze linkjes. Ja, en ik ik ik denk het wel als het door door de de maker van Probeerzols eh uh, eh uh, wordt aangeraden, want ja, ja dan dan ja, wie zijn wij dan om het niet te gebruiken? Nee, precies. Ja, kijk, het enige wat je mist ten opzichte van de proeversels is eh uh, de verliespunten. Hm mm hm. Dat vind ik wel echt Ja, dat specieel. is wel goud. Ja. Ja. Maar wat ze wat die wat eh uh, eh uh, voor u statistieken dan heeft is een duidelijke vorm eh uh, grafiek, dus dat je ziet hoe hoe je hoe sterk je was ten opzichte van je nou ja, ten opzichte van de vorige wedstrijden zeg maar, dat je hebt een eh uh, een grafiek die met eh uh, ehm um, hoe nou, hoe steek je competitie verloopt? Dat hele wacht ik zit maar. Kijk even op de website al snap je het? En wat ik heel chill vind als je op de eh uh, de link van ehm um, van een, van de pool klikt, dan kan je op voorspelling klikken en dan komt yeah. hij een soort van eh uh, een eindpositie kansen. En dan zie je waar je zeg maar een beetje hangt. Ah, uh. competitie. Ja. Yeah. Uh, ik ga nu nog niet verklappen waar wij zitten, want uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar dat vond ik wel dat je denkt, ah, oh, dit is wel echt een slimme, slimme stat. Ja. Yeah. Dus ja, ik, ik pleit er wel voor om ook gewoon, uh, ook volgens statistieken er gewoon mee te nemen in onze data. <laughs> ja. <laughs> data. Goed plan. Ja. Dus uh, ik ben hier veel luistert, Thijs. Maar hartstikke bedankt. Ja, thanks uh, Thijs. Ja. Lekker bezig. Ja. Dan... We hebben wat wedstrijden gespeeld. Ja. Daarvoor luister je eigenlijk natuurlijk om te horen hoe het hoe gaat met de kampioenteams. Ja. Eh dus voordat ik begin, ja. volgens mij was ik als eerste aan de beurt. Ja. Ja. ja. 21, 21 februari. Ja. 21 februari. Juist. Uh, wij speelden uit bij VTC Woerden. Er was een uh, inhaalpotje die hadden we verzet. Want dan zeiden die we zet. Wij gingen er natuurlijk heen om de final te winnen. Ze staan strak onderaan. Ja en waarom begon toch wel aardig op die die PD plek eh af te steven. Dus eh uh, gingen yeah, er toch wel heen een aantal leuke punten. Nou ja, ja. moet hij finaal winnen. Ja. Eh uh, uh, Jeroen was er niet, onze boomlange midden en eh uh, Alex was er wel alleen eh uh, als coach. Die is stuk toch? Of die is ja, die heeft eh uh, last op zijn knie. Oké. Okay. Eh uh, maar als coach dus dat is ook fijn. Is ze pakken ja. enig zelfvertrouwen eh uh, en ook de tweede stond wel best wel lange tijd best wel ruim voor. Hm. Maar op het einde geven we de set toch weg. Het is reason. wel jammer. Ja. Dit vertrouwensverlies, het duurt tot het einde van de derde set. Net te laat, maar dus we, dus het einde van de derde set kwamen we wel weer terug in de wedstrijd. Maar het was net te laat om die op die derde set te pakken, dus die verliezen we ook. Toen waren Boris Krajiger Maar het maar was het wel, wel het was nog steeds wel close. Het was je. wel close. Ja yeah. ja ja. Ja ja. Dus ja, aan het einde trok hem zeg maar weer bij, maar het werd net te laat. Dus niet ja. niet bij genoeg. Ja. Dat is wel jammer ja. Ja. Maar eh uh, woorde die schokken een beetje van de voorsprong denk ik. Dat zijn ze zijn natuurlijk ook niet gewend. Mm hm. Eh uh, dus we pakken de vierde set. En Alex ja. zou ik jongens, die gasten zijn niet gewend op te winnen, dus die choken. En dat gebeurde ook, de vijfde set pakten we ook. Ja. Maar ja, goed. 3-2 van de nummer laat winnen. Dat is wel oud. Ja, dat is niet goed genoeg. Eh uh, wel goed bitterdere glutuur en woede dat dan ja. Nice. Ja. En en de sportieve kerels of ja, hoe heb je met je team? Ja, volgens mij zijn ze al een beetje wel neergelegd dat ja, we we ze eh ja. gingen degraderen. Ja, gingen degraderen. Ja. Ja. Dan hebben wij eh uh, 26 februari eh uh, hexagon eh uh, uh, thuis gespeeld. Ehm um, dat is een team wat eh uh, net boven ons staat in de competitie. Eh uh, Degelijk team hebben veel ehm uh, ja, passend of hè eh uh, uh, uh, in de verdediging. Ehm mm um, en die hadden één gast die eh uh, ja, die die zijn rugzakje op heeft eh uh, waarmee die de rest van het team een beetje draagt. Die was het snelste, die die die kon goed slaan en oh, de rest zo. hing daar een beetje aan vast. Eh uh, Ik dacht even uh, rugzakje als in eh uh... Oh nee, niet, niet op die manier rugzakje. Nee, eh uh, he's carrying the team. Eh uh, ja, is, ja, ja, ja, is de Engelse ja. uitdrukking. Ehm um, ja, de eerste set eh uh, zijn we er uh, redelijk hard eh uh, afgegaan, 17-25. Daarna herpakten we ons een beetje en en Bruts zei ook weer wat, dus dat was wel fijn, 25-22 voor ons. Ehm um, daarna hadden wij uh, ja, even uh, een complete verstandsverbijstering hebben we compleet <laughs> laten schieten eh uh, 1425. Eh. Uh, Mooi. Ja, dus geen idee. Maar daarna was eh uh, de kierom met het rugzakje aan, die had een beetje last van het rugzakje, want eh uh, <laughs> die was gewoon moe. En uh, want er waren best wel aan elkaar gewaagd, waren lange rallies, was veel eh uh, ja. Was was druk. Ehm um, en toen hebben wij 2512 gewonnen. <laughs> Bestrijf, uh, ja. en ook de laatste set was eh uh, 15 9 dus ja ze ja. staan eh uh, hoger dan wij in de competitie maar ja wij vonden het wel fijn dat we gewoon even gewonnen hadden ja dat snap ik maar wat een rare wisseling van eh uh, van krachtenverhoudingen ja. zeg maar ja wij wij hebben hem echt de 4e set hadden hem helemaal herpakt maar de 3e set waren we het volledig kwijt dus geen idee ehm uh, <laughs> mentale sport zeggen ze altijd nou of? ja ja dat blijkt ja lekkere ja. wel uh, lekkere winst Zeker. Zeker. Eh uh, daarna speelden wij eh uh, uit bij Dovo. Ik yeah. was eh uh, de zondag hiervoor van de trap gevallen. Dat wil zeggen ik nou, ik had mijn handen vol. Eh uh, Stefan was tegen me praten. Ja, yeah. en ik mis for some reason de laatste twee treden van de trap. Oh, dat is ook so goed. Uh, ja, maar ik ik ik kom wel gewoon goed op mijn voeten terecht. Ja. Yeah. Alleen ehm um, ik land zeg maar en ik buig voorover om nou ja, wat je doet als je land. En yeah. ik prik zo maar rug tegen de eh uh, armleuning. Oh ja. ja, ja. Ja. Dus eigenlijk geef ik mezelf gewoon een beuk met de, met de armleuning in mijn rug. En <laughs> dat is het. Cool. Ja, dus ik heb de hele week al ik gewoon een soort van stijve onderrug. Ja. Dus ik heb eh uh, ChatGPT gevraagd om eh uh, <laughs> om het een stel te schrijven begrijp. en een tuiningsplan te <laughs> te schrijven. <laughs> Eerlijk, nagenoeg best goed werkte. Dus eh uh, Ja, dat eh uh, niet is ik moet gaan gewoon naar de dokter als het echt moet, maar dit werkt dan prima hiervoor. Wilks zegt op me op in ransagen ja. de show trouwens dacht ik. Leuk. Uh, goed. Ja, we hadden eh uh, Tim en Willem meegenomen van Hero 2. Tim is pasloop, Willem is midden. Dus we waren dan met 12e. <lacht> dat werkte ook wel weer het vrede, want die twee moet je wel laten spelen als je zit graag, weet je altijd nog mee ja. als je ja. Ja. Ja, toch was gewoon een goed team. We hoopten wel op meer, maar het kregen we niet eens zat kwam een beetje in de buurt, maar helaas ja, we hadden we een beetje moeite om het uh, blok goed weg te zetten. Dus ja, zij eh uh, konden daar er makkelijk rondheen spelen slaan. Ja, ja kortom eh uh, 400 eraf. Dat is wel kut. Ja, en eh uh, toen hebben we toen besloten om eh uh, een teambespreking in te gaan last omdat degradatie komt nu dus wel aardig in de buurt. Zeker wat eh uh, FIFA Serie 4 die eh uh, ook samen zeg maar, in dezelfde degradatiesizoen staan. Op een soort van punt dat pakken zijn. Ja, die vliegen alle alle spelers in niet zo mee in kunnen vliegen waarschijnlijk. Dat denk ik. Ja. Ik denk dat er wat jeugdspelers op zo daarbij eh uh, bij ja. geputst hebben. Dus eh uh, nou ja. Dat is de komende tegenstander dus daar eh uh, ja. daar plak ermee. Oké. Okay. Ja. Nou nou, nou ben ik wel benieuwd. Oh ja. Oh ja, je hebt het dus het niet gespeeld. Nee, dan ja. dan mag ik nog een keer verder gaan vertellen. Nou, lekker. Ja. We hadden dus eh uh, een teamgesprek gehad. Goed zo. Eh uh, ja, ik kan wel even de belangrijkste punten opnoemen van onze teamspreking niet meer verliezen, gewoon winnen. Eh <laughs> uh, samenvatting van de mini team meeting. Geen sociale wisbijt meer. Goed zo. Ja. Eh uh, wel Uitgezien. trainen voor de basis. Dus eh ja. uh, als je aanwezig bent op de training dan eh uh, Dus als je niet aanwezig bent op de training dan sta je niet in de basis. Ja, maar dat is gewoon standaard. Ja, dat was er net al net al de regels. Tenminste in de meeste teams volgens mij. Ja. En eh uh, laten we afspreken met de invallers van andere teams eh uh, dus zeg, hier 2 en hier 4 waar we dan toch mij zouden het speels vandaan halen dat dit ook de regels zijn dus dat we niet eh uh, wisselen voor de sociale nee als zelfgeleid. het loopt dan loopt het ja. dan eh uh, dan kan het zijn dat je gewoon naar huis gaat zonder gespeeld te hebben. Precies, dat ging dus bij ja. toevoer ook mis omdat we weet je wel best wel aardig stonden te spelen en dan toch nog weet je wel die hier 2 jongens in wisselen. Ja. En dan merk je toch dat je niet ingespeeld bent en dan eh uh, ja. Ja, snap ik. En eh uh, positief velden stappen, vast een beetje mijn mijn stokpaadje. Ja. Eh uh, met zelfvertrouwen. Eh uh, als je persoonlijk lekker erin zit proberen ga aansteken. En andersom, negatieve negatieve energie vermijden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Eh uh, rustig tips geven kan één keer eh uh, beseft dat we een teamsport spelen. Vond ik een mooie. mooi. Mooi. Mooi. Ja. ja. Filosofisch zou ik bijna zeggen. Ze. Ja. Ja. Goed. Eh uh, en toen komt dus eh uh, FIFA's Eredivisie 4 bij ons op bezoek 7 maart. Ehm, um, zo, die jongens ik, hebben gewoon twee libero's zie ik nu. Ja. Maar, die spelen met twee libero's ja. Ook zo. Daar er heet iemand Matanja. <laughs> ja, ook waar. En iemand die het wins met een voortman alleen maar zegt. Oh ja. Rare. Eh uh, goed, ja. Ja, sorry, uh, ik leid uh, je. Ja, dan geef niet. Eh uh, ik bedacht me als aanvoerder, ik ehm uh, laat ik de boel even op scherp zetten. Hm mm hm. Ik ga iedereen huiswerk geven. En eh uh, het huiswerk was zet je favoriete hypeup muziek aan onderweg naar soort zaterdag als op zaterdagmiddag. Ja, yeah. zaterdagochtend. Eh uh, dus eh uh, nou, zet je oortjes in of uh, je autoradio. Uh, doe wel je noise cancelling uit want ik wil geen ongeluk als je op de fiets zit. Eh uh, maar dat, uh, dat was eh uh, dat was eh even de ehm um, huiswerk van de van de aanvoerder. Ja. Yeah. Dat werkte aardig, want we begonnen ook aardig, maar niet goed genoeg. Vivus die pakt dus gewoon de eerste twee sets. Ja, yeah, uh, dat is mooi maar kort. Ons moreel zakte niet. We pakken ons in de 3e set en toen ehm uh, merk je ook wel dat FIFA's team als het niet echt gewenst op te winnen. Want die jokes dus ook een beetje en de 4e ja. set die wonnen we eigenlijk vrij makkelijk. Ja, vrij overtuigend ook ja. Ja. Ja. Eh uh, ja, we wilden de 4e set winnen met 5 uh, of uh, ja, 25-14. 14, ja. En en, en de 5e met 15-6. Dus ja. Ja, precies. Dat is wel redelijk overtuigend. Ja. Ja eh uh, dus ja je merkt wel dat zij ook een team zijn wat ehm uh, nou niet gewend is om om echt om wedstrijden te winnen en dus ja choken. Hm. Mm. Eh uh, dus het was was heel lekker. Maar ja, uh, je weet dus loopt eigenlijk maar een puntje één puntje uit op een directe concurrent. Ja, yep. dat is wel jammer. Ja. Maar ja, wel goede sport day en daarna leuk feestje in de stad. Ook wel waard. Altijd fijn. Dat eh uh, ja, ik snap wel ja, de, de, de positief punten, maar ook eh uh, ja, ja eigenlijk ja. moet je tegen de nummer laatst gewoon eh uh... ja, dit was niet nummer laatst, zo ze stonden 7e denk ik ofzo. Ja. Je je moet eh uh, de directe tegenstander eh uh, tegenstand bieden. <laughs> ja. Dat is het. Of ze niet. Ehm ja. Uh, ja, 12 maart Pegasus uit. Ja. Ja, en de oud gediende bij ons, die hadden al een uh, al van tevoren uh, die hebben gewoon een hekel aan die vereniging en dat is oh, ja. altijd de de derby of zoiets of de hè eh uh, uh, hulp gekeerd. En dat was ook eh uh, wel een beetje te merken. <laughs> ja, gewoon een eh uh, iets slechter team dan wij, eh uh, maar wel een degelijk team. Jonge gasten, eh uh, op zich eh uh, sportieve kerels ehm uh, maar eh uh, ja, op een gegeven moment loopt één de aanvoerder van dat team loopt naar onze kant terwijl wij naar de bal toe waren lopen zijn om ja. de bal te pakken. Die loopt echt eh uh, metertje of 3 ons veld eigenlijk binnen en of tenminste oh. waar waar onze bank staat. Ja. En die gaat de bal daar oppakken. Nou eh uh, één van de oud gediende gaat daar dus gewoon voor staan van ik ik ga die bal even oppakken. Ja. Je hebt hier ja. niks te ja. zoeken. Nou vervolgens gaat hij er een eh een duelpartijtje ala ala voetbalwedstrijd van maken. <laughs> Wat sneller. Uh, en krijgen wij op ons vlak eh uh, een eh een gele kaart. Dus hè? Huh? <laughs> Ja. Die speelde uit, ja. Ja. Dus ehm eh uh, uh, ja. was heel bijzonder. Ehm uh, scheidsvloot op zich best redelijk, maar hij maakte gewoon rare beslissingen en het trok beslissingen terug op basis van appellatie. Oh, Jezus. Ja. Maar ook van onze kant hè. Dus hij deed beide kanten op. Oh, en dat is okay, okay. dat is gewoon kut. Zeg gewoon doe gewoon wat je wat je verzonnen hebt en als je ja. fout doet, swa, dat is dat is gewoon zo. Ik heb het zo gezien. Klaar. Ja. Dus of geeft dubbel fouten, niet weet. Maar goed, eh uh, dat, dat, dat ja, is vervelend. Ehm ja. um, en er was ook te, gelijk te merken in spelplezier, hè, ja, ik heb het redelijk afgekapt van jongens, gewoon allemaal feedback over die scheids. Mhm. Mm Alles via mij eh uh, spelen als er iets gevraagd moet worden, hè, ja, want ik ja. ben dan de navoeder. Hè, hey, we gaan nu de wedstrijd verliezen op hetไซkel op de scheids. Dat, dat is niet de bedoeling. Dus nog redelijk gespeeld. Eh uh, de eerste 3 sets gewoon gepakt en de laatste verloren op eh uh, nou ja, gekut en Ja. Ja. Maar oh ja, nou ja. Nee. 3-1 is al gewoon netjes toch? Of stond ze wel? Ja, er is best in? netjes. Ja. Ja, ze stonden lager dan ons, maar eentje ja. maar, geloof ik. Dus oh, ja. ja. Nou, toch weer. Hoor. Ja, hij nice. is Ja. Eh uh, wij spelen de zaterdag. Ja. Thuis tegen VC Houten. <laughs> Superman pose. Ja, ja, nice. ik had weer huiswerk gemaakt voor eh uh, voor ehm um, voor het team. Ja. Yeah. Uh, eh het was 15 seconden in de Superman pose staan. En dat is eh uh, armen zij, benen een beetje uit elkaar, zeg maar op uh, op schouderbreedte. Kinnemog, schouders naar achter. Even 15 seconden volhouden, liefst voor een spiegel. En dat is dus psychologisch eh uh, bewezen wetenschappelijk bewezen psychologisch eh uh, in je voordeel. Want dan krijg je dus goed voor je, het is goed voor je zelfvertrouwen. Ik ik geloof dat het inmiddels ook al weer achterhaald is, maar uh... ik heb het niet achterhaald zien zijn en ik ga nou. het ook niet kapot trekken. Nee, dat is wel een ding geworden nu. Ja, snap ik. <laughs> nou ja. Eh uit waren we echt helemaal weggetikt door deze gasten, maar ja. echt echt helemaal op ons op Solibie gegaan, dus het eh uh, wat dat betreft eh uh, hadden we het zelfvertrouwen hard nodig. Ja. Deze Karelio Jeroen er wel bij, onze boomlange midden. Ja, uh, fijn. Hij heeft behoorlijk wat killbox uitgedeeld, dus dat dat werkt natuurlijk sowieso goed. Ook eh uh, Bashar komt aardig gaan scoren toe. Onze eh uh, Libanese paasloper. Lekker. Die eh uh, die natuurlijk echt, echt echt heel hard kan slaan. Die is midden geweest in eh uh, wil zeggen 3e divisie, maar in ieder geval behoorlijk hoog 2e divisie. Lekker. En die is nu paasloper en die begint nu echt een beetje door te krijgen de, hoe de hoe de plek werkt. Ja, ja, ja. Dus eh uh, ja, kijk en hij hij zit natuurlijk tegen hoog. Dus dan ja. komt eh uh, er komt eh uh, weet je als die blackhead dan slaat hij gewoon alles keert hij naar beneden. Dus uh, ja, dit was het een wedstrijd waarbij hij aardig gescoreerd toe kwam. Ja. Eh uh, dus we pakken eerst 3 sets. Wel een helaas weer zo'n automatisch derde set syndroom. Nou, we zouden het gauwjes even vieren. Eh uh, even aanwezig. Ja. ja. Eventjes toch even zelf trouw, maar de vier set pakken we gewoon door en eh uh, dat is wel het een... Een... Ik vind altijd De derde set verliezen dan de vierde winnen is beter dan de derde set winnen en de vierde set verliezen. Zeker. Ja, het mentaal, de mentale weerbaarheid is eh uh, Ja. Ja. Ja, het schitterende pos denk ik toch. Ik denk Ja, ik, ik dat denk dat, dat dat het is. Ja. Ja. ja, ja. Maar ja, dus een hele nette, hele belangrijke 3-1 overwinning waardoor er opeens weer van alles mogelijk is. Ehm um, in plaats van dat we alleen maar eh uh, kunnen degraderen of eh uh, PD gaan halen. Dus eh uh, daar waren we heel heel heel blij mee eh uh, ja. kan ik zeggen. Ja. Lekker. Ja. Uh, Hoe zou die eens trouwens? Die waren wel excentriek. Maar ja. Dat snap ik ook. Heb je wel. Ja. Kan gebeuren. Ja. Ja, dus eh uh, en en daarna waren wij eh uh, weer aan de beurt tegen de gedoetverfde laatste. Die zijn al gedegradeerd volgens mij. Oh, is inderdaad erg is het. Maar ze zijn wel beter gaan spelen, want er is allemaal nieuw volk ingevlogen met het oog op volgend seizoen volgens mij. Oh ja, ja, ja. Dit is eh uh, Heiendaal. Ja. Ja. Eh uh, David was er niet eh uh, die die zat in de laag voor zijn werk of nee Den Bosch. Uh, nee, Den Haag, Den Haag. Den Helder. Dat niet. Nee. Nee, <laughs> daar weet ik vrij zeker van niet. Oké. Okay. Nou ja, misschien is hij daar ook langs gereden, kan ook. <laughs> weet ik niet. Zou zou een beetje raar zijn, maar eh weet niet. Ja, het was echt een wedstrijd tegen jezelf. Eh uh, ja. ze waren gewoon niet niet goed genoeg om echt weerstand te bieden en daardoor was het juist weer boden ze meer, weer meer weerstand eh uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Eh omdat ze zagen van oké, okay, eh uh, we hebben invloed op die gasten eh uh, hè, uh, ze gaan zelf lopen kloeien. Ehm um, we yeah. moeten dit doorpakken. Mhm. Mm ja. Yeah. Nou, dus eerste set redelijk overtuigend eh uh, 25-18. Tweede set 26-24. Dat was even kile kile. Pff. Wel wint, ja, ja. Ja eh uh, wel wint. Eh uh, derde set eh uh, 25-12, die was wel duidelijk. En ja, eigenlijk was het plan om die laatste set dan gewoon lekker door te zetten. Maar toen kwamen we op wat was het? Ehm uh, Ik geloof 19-12 te staan. 12 voor ons, 19 voor hun. Oh. Eh uh, <laughs> ja, uh, eh wij hebben vierde set syndroom blijkbaar. <laughs> En dat hebben we nog bijgehaald. En en is het nog 26-24 geworden, maar dat was wel echt dat moest het het teentjes komen. Zo, wel knap. Dat is wel echt knap. Ja. Alleen ja. comfortabel was het niet. Nee. Nee, dat snap ja. ik. <laughs> maar de leuke pot en eh ja. Uh, ja, mooi gewonnen 4-0. Ja. Heel fijn. En dan nog even extra schop nagegeven richting de derde klasse. Yep. En jullie hebben ervoor gezorgd dat ze hun Wat is het? 8 punten of zo niet uitbreiden? 7 punten. 7 <laughs> punten. 7 punten uit 16 wedstrijden. Dan heb je wel echt een zuur seizoen hoor. Dat is heel zuur ja. ja. Ja. En toen, 20 maart. Voor jou. Ja, toen 20 maart eh uh, wij speelden uit bij Mayella op vrijdagavond in de Galgwaard. Mhm. Mm Ik had weer highjack bedoeld. Dat is blijkbaar ja. mijn ding nu. In de Superman post is hij weer je ja. beste punt van de afgelopen wedstrijd visualiseren in slow motion. Hm, dus eh uh, ja, denk gewoon even terug aan die aan die fucking lekkere wedstrijd tegen Houten. Wat was je favoriete moment? Hè, eh, dat mag een uh, pvaage zijn, een setje waarbij je het blok wegspeelt of eh uh, gewoon een killblok of een bal die je superlekkere erin heft of juist heel leep. Spikeball maar niet, uit, maar gewoon voor jezelf in de Superman pose staan in slow motion. Net. Nice. Even dat, dat dat punt voor jezelf terugspelen. Ja. Eh yeah. uh, nou dat eh uh, leuke goudgeep. Majella had echt geen antwoord op onze servicedruk. Eh uh, pakken eerst set 2511. Jesus. Ja, eh uh, daarna verslapten we vloren 2520. Maar toen eh okay. uh, begon eh uh, Bachare het op zijn heup te krijgen. En eh uh, ook Erwin eh uh, die had eh uh, nog wat goed te maken daar zo. Erwin komt uit ehm eh uh, uh, heren 3 van Majella. En die wilde heel graag eerst klas spelen, maar eh uh, de TC vond het blijkbaar niet goed genoeg om eh uh, in 92 te zetten. Dus de CF hebben bewezen dat hij dat wel kan. Ik heb echt meerdere keren groepen. Zit het tennisjaar te kijken hier zo, tjus naar de tribune. Eerlijk wel grappig. Ja, die stond lekker te spelen. Mooi. Eh uh, nou, ja, dus we pakken de derde en de en de vierde set ook. Dus eh uh, ja, we winnen 3-1 van uh, Majella. Lekker. En eh uh, ja, eh uh, het stond nog wel precies vierde. Dat ze kon het gaan wilt. Oké. Okay. De, de ja. minnow was zo in elkaar gedrukt dat het eh uh, nou ja, door maar een paar punten scheelt of je staat eh uh, terwijl. Ja, ja want jullie staan nu, oh, ja, dat moeten we eigenlijk zo doen hè. Maar jullie staan ja, maar gelijk met eh uh, Houten. Ja. Een puntje. Ja. Daarom, daarom. We hebben nog kleine shoutout voor Edwin Veenendaal. Eh uh, Edwin die was erbij. Want eh uh, Daniaal had familie weekend. Maar Edwin Akkoord. heeft geen punt gespeeld. Eh uh, die tegenvolg heeft Edwin ook geen enkel biertje betaald natuurlijk na aflopen eh uh, Texe Cape off. Goed zo. Kijk, goed. dat is belangrijk. Ja. Toch? Ja. Nee, heel fijn dat hij er was eh uh, eigenlijk ook wel, dus dat is eh uh... mooi. Dat zijn ja, altijd jou. de beste invallers. Ja, precies. Ja, Edwin is een gouwe gast. Ehm um. over gouwe gasten gesproken. Hey, Sequway. Nou, sponsor momentje. Sponsor momentje. En hey, bouwpot heb jij? Eh uh, ik heb eh uh, heel standaard eh uh, het het ehm uh, standaard pillshot dat ik altijd eh uh, wel op voorraad heb. Eh uh, een Hertog Jannetje. Heb je dan de nieuwe of de oude hebt toch Jan? Er staat traditioneel op, dus dat is meestal oud. <laughs> ja, het was echt een heel ding. Wat was dat? Zag je nou Reddit volgens mij. Er is heel gezeik over dat er vroeger stond de hop op en nu hop extract. En die beweerden ook dat eh ja. uh, dat het anders smaakte. Nou, dit is denk ik nog wel oud of zo. Ja. Maar het toch al zelf zei dat er niks veranderd was. Oké, okay, ja, ik zie nergens hop extract staan, alleen maar hop. Oh, dan heb je waarschijnlijk nog een ouwe. Yep. Dus daar kan je er nog niks over zeggen nou ja. Traditioneel gebrouwen uit natuurzuiver water Geselecteerde granen en hopsoorten hm. Door Gerard De meesterbrouwer oh ja. Ja, ja en volgens mij hebben ze een nieuwe meesterbrouwer Volgens mij was dat het verhaal Ik ga even zoeken Het hogeoom Recept <lacht> uh, NSC Ik zal de linker de show net zetten Hij ja, lijkt me nog goed Het Hertog Jan heeft niet alleen een ander etiket, maar ook een andere smaak althans, dat beweren liefhebbers. Hm. Eh uh, niet het alleen etiket, het Hertog Jan ziet er opeens anders uit. Ook de ingrediëntenlijst is aangepast. Naast hop staat er nu ook hopextract op de fles. Fles. Dat is te proeven beweren online critici, maar klopt dat wel? Hm. Nou ja, fancy. We gaan het zien. Ik ehm uh, ja. ik ik weet redelijk goed hoe het smaakt, dus eh uh, Ja. Ehm um, Ja, misschien is dit mijn laatste lekkere Hertog Jannetje. Ja. Ja, 5 jaar geleden heeft Micha Peuter bij Het Oog Jan de Meester brouwtitel overgenomen van Gerard van der Broek. Kijk. Dus ik denk dat jij nog een Gerard hebt. Ik heb daar nog hebt. een eh uh, Gerard fles. Ja. Ja. Ehm um, ik zal mijn zeven openen. Ja, doe dat eens. Even. heel fijn. En wat heb jij voor moois meegenomen? Ik heb eh uh, ook een een puutje. Een puutje? Eh ik kijk even op het etiket. De zomergerst komt uit de Champagne regio. Hm. Mm. De hop komt uit het Hallertau en het eh uh, zachte water komt uit het Arnsbeger woud. Al die pils. Warsteinen. Warsteinen. Eh ah. ja. met zacht water gebrouwen, ijskoud gefilterd. Oké. Okay. Akkoord. Dat heb ik voor mijn schoonouders gekregen. Omdat zij eigenlijk geen bier met alcohol meer drinken. Dat ze al heel lang in de koelkast staan. Natuurlijk al enige tijd over datum, zie ik. <laughs> <laughs> Driven er al vlokken in? Niet dat ik kan zien. Nee, maar, ja, dat zal toch goed zitten. Ja, het zal wel goed zijn, bier als bier. Waarom? Nou, met vlokken trek ik toch wel de streep. Uh. Ja. Die klonk ook goed. Zo, hangen we even kijken hoe je smaakt. Cheers, Bob. Cheers. Ja, hop extra. <laughs> ja. ja, dit is gewoon lekker. Nee, leuk. gewoon lekker. Pilsje. Mm. Ja, de, ik weet niet of het aan de datum ligt, maar de, de bite is er wel een beetje uit, hè? Maar misschien ben ik gewoon niet gewend om gewoon pils te drinken. Ja ik denk dat jij van die van die speciaal biertjes kunt bent, maar je bent zo een eh ja. uh, zo een jepp die alleen nog maar uh, IPA'tjes drinkt. Ja. Is, is wel zo, ja. Laatst keer dat ik pils rook op mijn kanon. Ja. Ja, ga joh. To, heb je eh uh, ben je toen over de klemtoon gestraakt ofzo? Dus, dus daarom carnaval. Carnaval. Carnaval. Gingst vallen. Ah, nee. <laughs> Eh uh, nou ja, mocht ze luisteren bij eh de filmer Warsteiner eh Stimon Krajkamp of of eh uh, Haye. Ja. Ehm um, ja. ook de nieuwe etiketten eh uh, ja. het boeit me geen reet, het is gewoon bier. Ja, Micha Peute eh uh, brengt maar ja. hierheen jongen, komt goed. Ja, Micha. Ja. Ehm um, ja, randhaken. Randhaken. Randhaken. Eh uh, ik wou het eh uh, aan de hand van mijn valpartij heb met jou hebben over blessures. Uh, ja, ja. Heb jij eh ja? veel plezier gehad in jouw eh uh, voetbalcarrière? Nee, ik denk ehm de, ja, een beetje een overbelaste elleboog, maar ik ik oh ja. ik ben <laughs> ik ben vaak eh uh, vrij vroeg in het signaleren van van dingen dat ik denk van nu gaat het niet meer wel goed, goede kant op. En dan stop ik dus ook met het geen doen want dat veroorzaakt. Ja. Ehm um, bijvoorbeeld heel veel serveren dat je je arm steeds overextend, dus overstrekt. Ja. Eh uh, nou ja, en daardoor doet je elleboogpijn. Nou, logisch oorzaak gevolg. Ehm uh, misschien even mee stoppen. Ja, ja, ja. Ehm um, toen ik hem even kneep was toen ik eh uh, een een ongetraind een estafette marathon had gelopen. Eh <laughs> uh, je ja, echt super goed. Ehm um, op niet hardloop schoenen. Eh <laughs> uh, dit, dit klinkt echt heel top hè. Eh uh, dus ik had gewoon ik geloof 11 of 12 km hardgelopen. Nog best degelijk. Ik had 13 km per uur gehaald ofzo of 12.8 ofzo. Cool, ja. Dat is best oké. Okay. Maar vervolgens had ik dus een, een ontstoken ondervoet van jewelste. Ehm um, eh <laughs> uh, hoe noemen ze dat qua weer eh uh, hielspoor? Heel, nee, nee. Nee? Ja, nee? ja hielspoor. Ja? Nee. Ja, volgens mij hielspoor, ja dat nou ja goed, een ontsteking van de pees en als ja. je daarmee door blijft lopen, dan ja, ja wordt dat, het chronisch en dan dat is fakk. Dat is waar. Ik kan echt heel hard denken. Dus dan heb zijn, ik ja. heb ik gewoon een paar weken niet eh uh, niet gevoetbalt omdat ik bang was om het chronisch te maken. Nou, dat is gelukt. Ehm um, en verder heel kort waar, waar ik ook een beetje bang van werd was dat was nog in de switchtijd denk ik. Eh uh, ik blokte een bal met mijn hoofd. <lacht> Hoe moet je ook niet doen? Ehm um, en toen dat ik Eh uh, ja, mijn ene oog was gewoon de helft van beeld zwart. Holy shit. De er was niet helemaal de bedoeling. Ehm um, en toen ben ik gewoon doorgaan spelen want ja, hè? <laughs> eh uh, en ja. toen kwam gelukkig eh uh, mijn zicht gewoon weer terug. Dus ik denk dat het <laughs> gewoon tijdelijk eventjes eh uh, kutte was. Wow. <laughs> ik denk gaat het iets veranderen als ik niet stop met spelen? Nee, als het fact is, is het fact en als het niet fact is, is het fijn. Wauw. <laughs> wow. Ja. Eh uh, en dat is dat is blessure is voor me. Ja. Ja. Ja, ik heb ook eigenlijk behalve dan eh uh, twee seizoenen geleden dus overstrek tegen mijn knie een beetje. Ja. En ook toen wat last van gehad. Maar verder heb ik ja, daar uh, mijn rug rond watst. Ja. Niet zoveel. Ja, nu diezelfde knie ook een beetje is ook een beetje o, o, o. Oh. Oh sorry. Ja, dezelfde ja, knie. Ja. ja nee, nee, ik die had eh is... uh, oh nee nee, maar. Oh. <laughs> nee, uh, diezelfde knie die ehm um, Die is een beetje overbelast nu. Dus die het is geen jumpers meer, het is een beetje zo om mijn knie heen zo. Ja. Beetje om mm irritatie. Dus eh ja. uh, nou ja, er zijn nog twee wedstrijden die eh uh, dat red ik nog wel en dan ga ik even rust houden denk ik, want dan eh uh, Ja, dat is goed ja. denk ik. Ja. Ja. En ik heb in de jeugd zeg lang geleden toen had ik een eh uh, had ik last van mijn scheen uh, als ik als ik sprong, eigenlijk als ik landde. Echt zo ja. precies halverwege mijn, mijn onderbeen. En wat bleek Geesblind. nou? Ja, ja, nou ja, ik weet niet precies wat komt. Ik uh, bracht hoe nog ehm um, boekjes rond, dus de de eh de, de Dorluk, de Magiet en Libella en zo. Ja. Dat een wijkje fijn had. En wat ik elke keer deed was zeg maar eh uh, bij het remmen liet ik zeg maar de trap als wel tegen mijn scheen aan ketsen <lacht> als een soort van moest in ja. die ineens stil. Want hij was zo zwaar met die dikke tas achterop. Eh uh, nou ja, dus ik toen heb ik gewoon mezelf een soort van haarschuurtje in mijn in mijn scheen eh uh, bezorgd. Bezorgd. Ja, ja, inderdaad ja. Hmm. Toen we ze met radioactief uh, materiaal ingespoten, dan kon je dus precies zien waar de straling zat, dat er dus een haarscheurtje in mijn scheen zat. Wat grappig. Ja. Of nou ja, het is niet grappig, maar het is wel interessant. Laat dat ja. zo zeggen. Ja. Ja, dit is eh uh, ergens eind de jaren 90 was dit toen kon dat nog. Ik dacht eigenlijk <laughs> dat dit het verhaal zou worden van ja, en ik bracht voldertjes rond en ja, je weet hoe hoe groot mijn eh uh, mijn lid is en die kletst de hele tijd <laughs> tegen. <mijn schen. laughs> Ja. Dus, sorry. Ehm nee. um, <laughs> Ja, nee, voor klachten mail naar ehm terecht op de voorvoet nou. Ja. Um, <laughs> eh nee. Ja. Uh, nee, ik ben er wel wel is uh, ik heb wel eens wat last van eh uh, van spiertjes. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt dat je eh uh, je ja, trapezius als je dat dat zegt. Nee. En ehm uh, de infraspinatus dus dat is die spier op je schouderblad net onder de ja die die die rand midden op. Ja ja ja ja ja ja. Ehm um, ja. en die die overbelast ik wel eens, maar dat heeft ook te maken met eh uh, kind van hm 10 kilo wat ik de hele dag op de arm draag ja. en zo en Ja, um, dus wel ik dat in dan, die tijd ook ja. Ja. Ja. En daar ben ik bij de fisio van geweest, daar heb ik ook oefeningen voor gekregen dat lost het gewoon op. Oké ah, dan. Aan. Ja. Ja. Ja, ik hoor dat je schouder gewarm ja. spelen, maar verder valt het wel ja. mee. Ja. ja. En en je team? Ehm um, dat valt eigenlijk best wel mee. Ehm um, vorig jaar hadden we Sydney, dat was het eh uh, je ja, glazen kanon. Oh ja. Ehm um, echt waanzinnig getalenteerd. Speelt nu ook tweede divisie, maar eh ja, dat is even een upgrade. Die die man had nog die begon bij ons met volleybalen eh uh, oh ja. ik denk 2 jaar geleden en nou ja, hij was ook 2,80 ofzo en dat dat is zo'n kerel ja. die dan vanaf vanaf de drie springt en hem zeg maar bijna binnen de drie kan slaan nog. Oh ja, zo ietsje, ja. Zo ietsje, ja. Ehm um, maar ook het lichaam wat daar niet nog niet aan gewend ja. is en hij kan daar in heb ik gehoord vrij gaat gaan dat hij denkt van oh ja, nu ga ik een hele dag 8 uur eh uh, volleyballen in eh uh, wat ze ze kunnen bij ons zaaltje huren. Hij oh ja. is nog een student. Eh <laughs> uh, of tenminste bij eh uh, bij het Radboud, is dat dan? Ehm um, en dan gaat hij gewoon 8 uur lang trainen, de volleybal. Ja. ja. Ja, en en ja, vind ik niet gek dat je lichaam dan zegt van nou oh. nee. Eventjes rustig. Ja, ja. Ja. Dus eh uh, en verder nee ja de de de verzwikte enkels ehm uh, we hebben een teamgenoot dat is ja de vroegere midden die of vroegere midden eh uh, ja daar nee, mag ik hem wel doen ehm um, wie heeft last van zijn Achillespees oh, ja. die eh uh, die vindt het nu even niet zo leuk om te springen dus die die gaat op eh uh, wisselt zichzelf erin op pas nou oh, ja dus ja uh, ja we wil natuurlijk wel wat mensen met eh uh, met met klachten en eh uh, yeah. dingen Maar het speel willen heeft last dus. We moeten altijd goed zijn kuiten of zo in als Achillespees ook eh uh, bang yeah. maken, want die eh uh, eentjes een ketje doorscheurt. Oef. Eh uh, nou ja. Alex is eigenlijk het hele seizoen al eh uh, uit de running met zijn knie. Hm mm hm. Eh uh, Timo, andere dia, die daar die eh uh, heeft ook last van zijn knie en dan voor die last van zijn duim. Mm hm. Die is eigenlijk is hij nu alleen maar met wedstrijden erbij in met met training eigenlijk niet. En dus ja, en en daar was in dat hij er iets op heeft gekregen ja, of ik, dat hij dat die... ik, ik ik weet niet precies wat er me gebeurd is. Het is maar ook echt gewoon okay. een, een random. Ja. Ja. Dus ja, is ja. Daar ja. verder valt er zo meegeloof ik. Ja. En en zie jij dan eh uh, eh uh, weet ik veel want ik ik niet, maar ehm um, zie jij als je keert aan blokband en ze pakken net je pinkje mee en je pink is een week blauw. Zie je dat was een blessure of is dat gewoon Oh ja. risico van het vak. Dat is wel een blessure of maar het is een beetje zo'n bal op je duim krijgt ofzo ja. dat je gewoon ja, een paar weken lang je duim voelt. Ja, dat is wel een blessure toch? Weet ik niet. Ja, ja ik ik speel gewoon verder ja, alsof er niks ik, is, ik maar Ja, nee, ik uh, en... ik ga jou nog steeds trainen met die knie. Ja, dan doe ik gewoon een beetje rustig aan en dan herstelt het ja. zo precies genoeg in de week dat ik de, de wedstrijd weer oké okay ben. Dat je het weer haalt. Ja. ja. Goed, goed plan. Ja. ja. Heb je iets weers zijn natuurlijk ook van eh enige leefted heb jij oude doms kwaaltjes dat je denkt oef. Ja, mijn, ja, rug blijft een zwak punt eh ja. ik ben niet heel lang maar ik heb wel een vrij lange rug en Ja. ja. Dat had je als als als student had je ook al wel toch? Ja. Ja, dat daar had ik ook wel last van eh daar dat is meer leven eigenlijk mm -hmm. al. Dat is niet zo zeer ouderdom. Eh merk wel dat ik er meer last van heb. Nou maar te kijken. Ja, dat aan. hè, ja heb ik ook hoor. En daarnaat dat je dat je dus ik ja. niet dat het gewoon allemaal langer duurt. Ik heb meer last van mijn rug als de spelverdeling niet zo lekker in het spel zit, oh, ja. dan ga ik onder de bal doorlopen zodat ik hem nog op kan vangen als de cut het is. Ja. Classic. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar al met allemaal allemaal oefen wij niet te klaarges, maar ik denk dat wij allebei nee. niet heel veel wedstrijden nee. gemist hebben vanwege blessures of eh uh, gedoetjes. Nee, nee, ik heb echt wel eens iets afgezegd omdat ik en me niet lekker voelde, maar blessures niet echt, nee. Genug. Nee. Heb jij heb jij nog een gekste blessure? Nou ja, dat haarschudje denk ik, dat was wel een beetje mijn eh ja, uh, dat is eh uh, weird ja. Yeah. Ik zou er zo ook nog wel één kunnen bedenken, maar dat is niet qua volleybal, dat was ehm um, op de middelbare school. Ja. Yeah. Ging wel hockeyen. En ik werd eh uh, tussen mijn benen gehaakt eh uh, <laughs> zeg maar door door een hockeystik. Ja. Yeah. Het uh, tweede kan het rennen was. En toen viel ik Maar ik viel met mijn stuitje op... Uh, uh, zo'n hockeystick ken je. Als die op de grond staat, ja. heb je zo'n mooi bolletje waar je op kan vallen. Ja. Als je dat op je stuitje krijgt... dan oh. kan je dus je stuitje breken. En dat is best pijnlijk. Heb je je stuitje gebroken? Ja. Oh. Tenminste, dat was het vermoeden. Ze hebben geen foto's gemaakt, omdat het niet nodig was. Ja, je kan ook niks doen. Je kan niet je stuitje nee. in de gips doen. Ja, nou dat. <laughs> dus uh, dus uh, het vermoeden is... Ik heb geen bewijs, maar dat mijn stuitje ooit gebroken is. Want ik kon ook echt... De loop was heel pijnlijk. Oh, man. Maar niet aan het denken. Maar dat is mijn gekste ja. denk ik. Ja. Of nou. Ehm uh. um, ik had trouwens van Anieke nog een een andere randtaak van de show en ik dacht ik gewoon er gewoon nu ook in, fuck it. Ja. Wat vind jij van volleyball teams op social media? Ja, ik vind dat wel ja, ik ik denk dat het een goed goed ding is als je een beetje je je team op promoten, maar je moet er dan ook wel echt actief in zijn, ja. anders kan je die account beter gewoon sluiten. Ja. Ja, eens. Ja. Ik vind het altijd best wel leuk om te zien, zeker ook als je als je dan een nieuwe speler bent dat je even kan kijken wat oh wat doen ze allemaal met elkaar en eh ja. uh, eh uh, hoe hoe ziet dat er dan uit? Eh uh, ik ik vind dat altijd wel als het goed aangepakt wordt, dan dan hype het het op en maakt het het team professioneler ofzo. Ja. Geeft ook een beetje zelfvertrouwen, dus eh uh, er komt ja. die Superman pose weer terug. <laughs> ja. Ja. Het vormt ook een vorm van damesteam zijn op het Instagram in ieder geval. Ja. ja. Ja, mijn mannen denken daar niet aan. Nee. Ja. Die die, die hebben zoiets van oh ja, wat doe ik nog eens? Ja. Of, uh. Ja, nee, de enige die ik me kan herinneren per proto, dat is nog goed in. Ja, zeker 3 volg ik nog steeds. En eh uh, volgens mij eh uh, heren 4 had een team in pool. Ik denk even checken. Volgens mij is het Vollem. Ja, Vollem heren 3. Die, die zijn ja. vrij grappig op Instagram. Eh uh, dus ja, dat Vollem heren 3 die uh, ja, die eh uh, die hadden een heel epistle over eh uh, over hoe groen onze hal was en eh uh, heel blauw oog gauw, maar eh uh, nou ja, mocht je willen lachen voor Leemheren 3 op Instagram. Sterk. Huh? Ja. Ik uh, ik zit me nu ertoe in dat bij ons had ook eh uh, een team een heel heel promotie reeltje gemaakt van eh uh, hoe heet dat? De Pegasus had dat gedaan. Yeah. Die hadden een hele reel gemaakt over onze wedstrijd. Dat Oh. Ik, ik ga hem je even toesturen, dan kan je ook even kijken en het mee krijgen. Hè? Oh ja, wacht. Eh oh, uh, daar gaat hij. Oké, okay, ik eh uh, ga even vertellen wat ik zie. Eh uh, oké, okay, een aftelklok <laughs> enorme 10. Nee, oh Jezus. Vanavond eh uh, om 0:30 in de Ark van Oost staat een echte kakelprogramma bij teams de Teamsstrijdende degradatiestreep uit het zichtervliesje, dus komen al aan, ons aanmoedgerichtingen 3 punten. Dan aftelklok vrij goed geanimeerd van 10 naar 1 vast soort van stokmateriaal Pegasus volleybal logo. Wow. En Fokasa logo bam. Spelen de muziek eronder alsof het echt een eh uh... ja, ja, een, ja. een zo'n bokswedstrijd is. Ja. Vet. Het het mocht iets minder lang, maar eh ja. uh, best wel grappig. Ja. Ja, ja heel cool. Attalik was het eh uh, hoeveel hebben jullie gewonnen? Eh uh, wij hebben 3 tegen 1. Ja. Dus eh uh, waren ze ook wel zuur om verloren. <laughs> of nee, eh uh, was Pegasus 3-1. Eh We kijken. Ja, het was 3-1 trouwens. Ja, 3 hebben jullie. Ja, ja. Ja, vet. En er was dus onlangs een hype en ik zag dat eh uh, een aantal Twitch teams daar ook aan meededen. Eh uh, ja. was uh, zeg maar falende volleybalen zag je, dus mensen die eh ja. uh, onder de bal waren niet ofzo. Ja. En dan was de audio eronder van een podcast en ik denk dat het over het ging over voetbal, maar ja, een, een podcast van de gasten die zeiden eh uh, weet je wat ik Zo bijzonder vind ik het afgelopen. Zijn gasten die dan heel lang op een sport zitten en echt eh uh, weet je elke week eh ja. uh, hun kleren, bijvoorbeeld een volledige kit en eh uh, hè bla eh ja. uh, maar dat er echt geen rit van kunnen. Dat was eigenlijk de strekking ja. van eh uh, En nog steeds geen rit van ja, kunnen. Ja. Precies. Ja, ja. Ja. ja? Ik eh uh, ik had daar een mening over. <laughs> je had daar een mening ja. over. Eh ja, ik ik ik vond stiekem wel ik ik vond het van de teams wel een beetje zelfspot. Ja. Ik vind het eh uh, van de originele podcast Kap met Elitaire doen ze bewegen tenminste jij vatsige kutnogol. Precies dat. Ja. Ehm um, hè, niet iedereen is getalenteerd, maar iedereen mag sporten leuk vinden, dus hou je bek gewoon. Ja. Dat ja, dat ook dat. dat. Ja. Ja. Zelfsport supergrappig, heel leuk. Maar ja, die gasten droppen bek houden. Ja. Ik vind het namelijk zelf heel leuk om eh uh, als ik een uitwedstrijd heb om gewoon afwas thuis me groene trainingspak aan te doen en toch ja. een beetje heren één cosplay onderweg naar die ja. potal te gaan. Ik dat ja. ga ik lekker op. Dat is toch gewoon leuk. Ja. ja. Dus ja. Ja. We laten wel... ander ook gewoon iets. Ja. Dat vind dat echt... vind ik. Precies. Laat laat mekaar en ik vind het gewoon heel grappig. Ook al nou ja, we hebben de hele podcast dan aan aan gewijd, maar ik vind het niks zo grappig om gewoon te doen alsof de wedstrijd Het allerbelangrijkste is van van dat moment van negeneer. Ja. Ja, toch ja. Dat, het is eerst klasse, ja. maar eh uh, ja, nou ja, goed, dat is dat ja. daar haal ik bel lol uit. Dus hij weg. Ja. Hij gooit ja. weg. En en ook over voetbal en en en ja, man. ook over hè, hey, kijk, je mag er best mee of je mag het best bijzonder vinden. Ehm ja. um, maar ook over weet ik veel, hobbypaarden als mensen geen kwater mee doen. Dat ja. En ze hebben al er mee laat lekker. Laat mensen gewoon hun hobby houden. Ja. Dat gezegd hebben we. Laten we even kijken wat de stand is de competitie. Ja. Ja. Laten we dat eens doen. Te beginnen bij Gaan we dan naar hoe werkt het dat? Ja. Nou, hoe staan jullie ervoor? Ja. Wij staan nu op het moment van opname. Ja. Op de 5e plek. Hm. Ja, 40 punten met 33 wedstrijden. Oké. Okay. Hè? Huh? Nee, 33 punten met eh uh, 33 14 uh, 15, andersom, 15 wedstrijden. 14 wedstrijden ja. 33 punten. Ja. Ja. Boven ons staat Houten 14 wedstrijden 34 punten. Hm. Mm. En onder ons staat Utrecht 13 wedstrijden 31 punten en daaronder Fives met 31 punten maar 15 wedstrijden. Eh uh, dus in theorie zouden wij nog acht stukken worden, maar wat wel krap denk ik. Oh daarvoor kijken we natuurlijk op volleybalstatistieken.nl. Hm. Mm. Dan kun je bij de voorspellingen kijken bij één positie kansen. Ja, en theorie er is nog eh uh, volgens de berekening van volleybal statistiek Peter nou een kans van 2,9% dat we achter worden. Eh uh, kans van 8,4% dat we zeven worden. Dus als PD. Eh uh, kans van 37.7 zeven PD. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja. Kans van 43.7% dat we zesder worden, 90.4% dat we vijf worden. We zouden zelfs nog derde kunnen worden met Nokwan 1%. Goed om op. Maar, ja, dan, maar dan moet je ja. echt alles winnen en zij alles verliezen, ja, denk ja, ik. Ja. Het ja. is een beetje onwaarschijnlijk. Ja. Oh ja, dit is wel echt die statistiek is heel echt eh uh, nice. Ja, dat is ja. fijn hè? Ja. Ja. Even kijken. Hè. Ja, wij staan eh uh, 5de. Eh uh, 15 wedstrijden met 37 punten. Ehm um, wij staan onder Hexagon die 50 punten hebben met 16 wedstrijden en boven Pegasus die 36 punten hebben met 15 wedstrijden. Dus ja, uh, ja. wij hebben meer gewonnen wedstrijden, daarom staan we boven ze. Ja. Eh uh, en als ik dan naar uh, de eindpositie 간se kijk, dan hebben wij 1.1% kans om nog 7e te worden. Eh <laughs> uh, maar dat is bij ons geen PD meer. Oh, nee volgens mij. Eh uh, moment. Nee, eh uh, nee. Eh ja. uh, PD is eh uh, 8 eh uh, en en uh, 9 en 10 gaan eh uh, degraderen ja. volgens mij. Dus top. We zijn eh uh, volgens mij veilig volgens dit eh uh, dit statistiekje. Eh uh, fijn om te weten. Even kijken. Het drukt er ook een beetje af. Veel veilig zijn. Kijk. Volgens gewoon de website van Nivovo. Ja, en we hebben 79.8% kans om vijfde te blijven. Nou. Dus eh ja. Dat nee, officieel is er nog niet eh uh, gehandhaafd, maar ja. Oké, okay, krijg je dan een ander kleurtje ja, of zo? Ja, op de uh, app zie je dan een uh, rondje om je om je om het cijfertje in staan. Oké. Okay. Dus bij jullie is Wat DVOL al kampioen en hij inderdaad al gedegradeerd. Oké. Okay. Ja, dat dat wist ik. Ja, full stage is zijt en zou goed kunnen is er geen kans meer dat we nee, gaan ja. degraderen of of moeten PD en nee precies. Ja. Ja, ja, lijkt me ook heel onwaarschijnlijk. Mij ook. Moet maar ik dacht weet je, heel geklopet. Dat is het voordeel is iedereen speelt nog tegen elkaar natuurlijk. Willen ze het ook uh, Dosco zo kampioen en Woode is al gedegradeerd. Die kunnen ook niet meer hoger worden dan naar uh, dan negen. Maar verder hmm. kan nog er van alles gebeuren. Otovo oh, is al uh, zeker van handhaving. Die zijn tweede dus. <laughs> <laughs> nice. Dus is dat precies Dosco en Otovo uh, daarmee. <laughs> Ja. Hebben we hebben nog wat uh, te melden. Dan eh uh, Restants nog het, uh, het programma voor de rest van de Restants seizoen denk ik hè en dat we uh, uit oh, ja. gaan zeggen. Uh, ja. Even kijken. Ik ga aanstaande donderdag ga ik ze eh uh, ga ik tegen Trivials heren 5 spelen. Ja. Of wij Ja. Eh uh, en jullie wij spelen zaterdag uh, ja. 28 maart uit tegen FIFA Serie 4 nog een keer. Dus eh uh, belangrijke wedstrijd. Heren 5 van Viva speelt tegelijkertijd eh uh, met de heren 4, dus ze kunnen in ieder geval niet van elkaar eh spelen, Mene. dat scheelt er weer. Nice. En eh ja. uh, de gasten van Majella, die hebben al tegen ons gezegd, mochten wij 40 winnen van Viva Serie 4, wat dus eh uh, ook een directe concurrent voor hen is voor de degradatie, dan krijgen wij eh uh, twee grote schalen, IJsselsteins bittergarnituur en die is daar spectaculair goed, kon ik je vertellen? Oké. Okay. Dus eh uh, daar eh Kijk, dat zijn uh, nog eens goede afspraken. Dat is uh, een hele goede afspraak. Ja, ja, ja. Ik kom ik heb eigenlijk eh uh, weekend eh uh, weekendje weg met vrienden. Ja. Ik ga speciaal even op een neer naar naar IJsselstein om tegen een bal aan te slaan. Ik kan het eh uh, slecht lukken. Ja, snap ik. Ja. Dat eh uh, dat siertje denk ik in een eh uh, in een teamsport. Ja, je bent aanvoegings niet toch? Daarom. Ehm um, even kijken. Eh uh, 2 april gaan we weer thuis spelen tegen Trivials, maar dan hier 4. Ja. En die staan lager dan hier een 5 Juli hè? Ja, die staan 8e geloof ik ja. of 7e. Het is eigenlijk gewoon het Fifes van eh uh, van het Oosten. <laughs> het Fifes van het Oosten. Wacht even. Ja. ja. Ik weet niet of dat een compliment is, maar <laughs> ik weet ook niet. Maar ja, hun hier 5 is beter dan hier 4 en dat 5 Fifes ook blijkbaar. Ja. En ehm um, 7 april daarna eh uh, spelen we nog weer eens tegen de heren waarbij eh uh, nou ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. Eh uh, dat is het team van de hartaanval. Oh ja. Dus ik uh, ik hoop dat we dan gewoon op volle sterkte zien en eh uh, gewoon eens even leuk een potje tegen ze kunnen spelen. Dat zal leuk zijn, ja. Xantos. Ja. En dan spelen wij nog op 9 april thuis tegen Vivaceren 5 vibes. Daar wel we louter nog vivas eh tegenstanders. Louter vivas. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje kut. I don't know. Ik hou van de variatie eh uh, ja, ja. De verredingen. Ja. Ja. Ik ja, ik hou er ook niet van twee keer twee keer hetzelfde uh, tegenstander pool. Ook omdat het dus competitie verrassing kan eh uh, ja. ontwikkelen. Ja. Wil jij eh uh, kleren van ons? Ja. Kom. Uh, is eh uh, warm shit. Is bijvoorbeeld nog 60 ja. krijgen kleren van de keizer.nl. Schrijf je met e lange ijzet of korte ijzet? Check. Eh uh, wil je wel eens contact komen? Is het makkelijkste via Instagram, want dan doet Anieke het. <laughs> hey, thanks Aniek. Eh uh, de handle is kroniek van een kampioenschap. Eh uh, of eh uh, mail bijvoorbeeld ja. naar een eh uh, kroniek van een kampioenschap@gmail.com. Ja. Gmail, gmail voor ja. de duidelijkheid. Dat de duidelijkheid is. <laughs> of we uh, kijken gewoon op uh, de door mij gevibe code chroniek van hetkampioenschap.nl. Ehm uh, ja, bedankt voor het luisteren ja, en eh uh, uh, uh, tot op het kampioenschapfeestje van Dosco ofzo, ga of ik eerst volgend jaar. Ja, volgend jaar. Ofzo? Ja. Als als ze dan überhaupt nog bij uitwedstrijden kunnen komen, want hè? Eh uh, ik weet niet of jij nog benzine kan betalen, nou, maar Jezus. Ik overweeg om mijn auto op bier te laten lopen, dat is gekopen. 85 euro kost het. Mijn laatste uh, volle tank 85 euro. Oh ja, tank is niet zo groot. 40 liter? Ja. Ja. Ik geloof ik geloof dat onze grootste auto eh uh, dat hij 60 of 65 heeft. Oh ja, ja, nou, dat, dat, dat zijn niet heel geinige bedragen meer. Nee. Eh uh, en die is ook niet zo heel zuinig. Dus, <laughs> <laughs> dus uh, ja, eh ja, hij is hybride, dat scheelt. Dat helpt wel. Ja. Dat helpt ja. Wel. ja. ja. Hè? Yeah. <coughs> maar goed. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Doe je eraan? Niks er te doen. Nee. Ja, we hopen dat die oranje idioot omvalt. Ja, wat ze van zijn. Oh, hebben we nu een politiek element in de podcast. Vervalelijk. Zegs worden we geshadow bent. Uh, yeah. um, ja. Ehm bier bit de balen. Eh hey, ballen slaan. Eh uh. eh uh, uh, pijnlijk. Ja. Yeah. Yeah. Ik heb trouwens ChatGPT ook nog een keer een uh, ehm monetization plan laten schrijven mensen, voor, voor mensen. monetization ja. plan maar voor onze podcast voor deze podcast ja <laughs> <laughs> ik kan Al, niet, niet alle 12 luisteraars vragen om om, om 120 euro. euro per maand ofzo <laughs> ja, ja dan kunnen we er wel van Ja nee uh, ik begrijp wel dat dat onze onze luisteraars scharen niet echt dat dat niet echt een uh, manier was dus we moesten meer in de live evenementen gaan zitten met de mensen. Oké, okay, ja, yeah. live oh de, de live podcast. Ja. Dus dat, ja. we moeten gewoon een theater huren en ja, dus de koeken zitten we tweeën dan. <laughs> en dan Lelle. Ja. Ja, ja ik maar, denk dat dat heel veel geld opbrengt. Dan gaan mensen zien hoeveel er uitgeknipt wordt. <laughs> Ook ja? ja, ja ja ja. Nice. Dus nou, ja, mochten we echt een rond zitten. Zoek ons op in het theater. <laughs> Coming soon to a theater near Where you. you. <laughs>